Zon, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. -M -M. Dit is de zomer van ZFM met, met nu ZFM Jazz.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 Thank mm -hmm. you.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 Do a little better, better better better better. better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 Afghanistan heeft eerder zijn bodemschatten geraamd op een totale waarde van 3 biljoen dollar. De Amerikaanse Defensie houdt het op 1 biljoen dollar. Door de oorlog is het lastig om grote maatschappijen te interesseren voor de winning ervan. In de bodem van Afghanistan zit ook ijzererts, koper en lithium. In Berlijn zijn 2200 mensen hun rijbewijs kwijtgeraakt omdat ze helemaal niet kunnen rijden. Volgens de Berliner Morgenpost is dat het resultaat van een lopend onderzoek naar corruptie bij rij-examens. Daarin hebben inmiddels duizenden mensen opnieuw examen moeten doen. In 2007 werd het onderzoek gestart omdat er berichten waren dat examinatoren in Berlijn tot 2000 euro krijgen om een kandidaat te laten slagen. De kustwacht zoekt voor het strand van Scheveningen met mannenmacht naar een zeilboot die zou zijn omgeslagen...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 Amsterdam bereidt zich voor op het evenement SEEL, dat donderdag begint. In verband daarmee is de Jan Scheverbrug gelicht. Een deel van de 200 meter lange brug is in twee fases weggehaald. De ingewikkelde operatie is volgens de stichting SEEL zonder problemen verlopen. SEEL duurt van aanstaande donderdag tot en met maandag. Bijna 50 grote zeegaande zeilschepen komen naar de hoofdstad.